Studeren, maar ik heb geen zin Runnen in mijn hoofd van die hak cd Sneeuw in mijn hoofd En voel mijn leven van binnen Wil nog gaan studeren, maar dat geen niet meer Eén snoepje hier Twee bietjes daar En dansen met mijn wijfie in de hakkebouw Ik loop naar mijn scooter En zij loopt mee Ze kijkt met grote ogen en ik zeg ik Op school, moet nog gaan studeren. Bel je later, oh één dag naar school. Oh één dag naar school, nu alleen de Weeskuden en gip, al die op de vakken en ik heb geen zin. Eén leraar hier, een leraar daar. Ik kan er niet meer tegenzetten. Kijk het maar oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Eén dag naar school. Oh, één oh, oh. dag naar school. Kom niet bij me sturen, de deur is op school. Het is bijna zover. Nog één dag. En dan kunnen we. Eén dag naar school